Goedenavond en welkom bij Golsekringen Kringen van maandag 9 november 2015. Golsekringen Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Lonen en Bernard Romme. Vanavond is de redactie bij Lucie Roodbol en Gerard de Groot. En zoals altijd technische ondersteuning door Stefan Eikenard. Twee onderwerpen vanavond, hopen wij. De eerste, een heel geslaagde tentoonstelling in het gemeentehuis over 150 jaar textielfabrieken. Van Puijenbroek. Met Anne van Puijenbroek omschreven als directeur HVEP. Maar volgens mij is ze tegenwoordig koninklijke Textielfabriek en H van Puijenbroek en dochter. Uh, ja, klopt. En met chef en Frank van Gils. Uh, die de tentoonstelling hebben verzorgd. Maar die zijn er nog niet. Maar die zijn er niet, nee. En daarna gaan we door over de politieke situatie in Goorlen en hoe het verder moet. En die twee politici die we uitgenodigd hebben zijn er ook nog niet. Dus Marij de Groot gemeenteraadslid voor het CDA en Mark van Oosterwijk, fractievoorzitter voor Proactief Goorden. Nu komen, alstublieft. Ja. <laughs> Dat hebben we nog nooit meegemaakt, nee. dat we de uitzending begonnen en dat we nog niet weten of de gasten wel of niet aanwezig zijn. En de gast die aanwezig is, had al aangegeven dat ze vanwege andere verplichtingen om half acht weg moet. Ja. Dus het kan ja. een korte uitzending een worden. Een bijzondere uitzending worden, ja. Maar gelukkig gaan we, heb ik begrepen, het nu over 200 jaar geschiedenis hebben van de firma van Buienbroek. 150 jaar in het verleden en 50 jaar in de toekomst. Oh, dus, ja, je hebt goed opgelet. <laughs> dus daar kunnen we toch wel even over praten. Ja, ja. Die tentoonstelling, het idee daarvan vroeg ik me af. Hoe is die tot stand gekomen nu Frank en Sjever niet zijn? Ja, dat is voor mij moeilijk om te beantwoorden. Die had ik graag doorgespeeld aan mijn secondante. <laughs> uh, nee, jou is het, de dus aanleiding. Het graag is, of is, jullie ik, het graag? Alle twee. Ja. Um, het is natuurlijk 150 jaar bestaan dit jaar. Wat een enorm... Uh, leuk Kronia is, daar is het koninklijk bijgekomen. Uh, er is een, door de beide heren ook ontzettend veel geschiedenis verzameld uh, rond het textiel en rond ons bedrijf. Zelf hadden we natuurlijk ook wat archiefstukken waarvan we uh, het gevoel hadden dat het leuk was om ze aan iedereen te laten zien. Uh, en zo is het eigenlijk een beetje ontstaan, wat mij betreft. Ja, paar, ik heb de kans gehad vrijdag al naar de tentoonstelling uh, te kijken. Vandaar dat ik er ook een mening uh, over heb. Maar er zijn ook verschillende dingen die mij uh, opvielen. Eén is dat jullie, als ik het goed zie, toch heel graag een moderne werkgever willen zijn. Ik denk toch dat je dat kunt zeggen. Hè? Ja, en als ja. ik dan 100 jaar terugkijk, dan zie ik nog kinderarbeid, hele lage lonen, stakingen, bemiddeling door pastoor Ariens die bij mij in de familie heel hoog staat. Dus dan denk ik, wanneer is die omslag gekomen? Bij de vijfde generatie of al eerder? Nee, zeker al eerder. En ik denk ook zeker in de moeilijke tijden... dat dat uh, de perspectieven waren natuurlijk anders. Hè. We kijken daar nu op een andere manier. Ik kan ook helemaal uh, niks lopen verdedigen of zo. Of ik voel me ook niet aangevallen. Dat bedoel ik ook helemaal niet. Uh, maar de tijden waren toen ook anders. En ik denk... Ik, kijk, bij ons in de familie gaat ja, mijn overgrootvader ook, die, die wordt toch altijd heel hoog aangeschreven, ook als uh, een werkgever die heel goed met zijn mensen omging. En dat daar af en toe ook een uh, conflict ontstaan is in het verleden dat, en dat het op die manier uh, geuit is, uh, dat kan. Uh, en, en dat is ook zo geweest. Um, anderzijds is het ook weer opgelost. Uh, de mentaliteit bij de familie is in ieder geval altijd zo geweest. Tenminste, zo wordt het mij verteld. Laat ik dat heel duidelijk <lacht> zeggen. Dat is natuurlijk heel erg vanuit mijn standpunt. Uh, maar dat is dat het ontzettend dat je werkgever bent, je geeft werk, je, je, je, uh, je bouwt samen aan iets. Uh, en dat het ook heel belangrijk is in je werkgeverschap om, dat je met mensen omgaat en dat je goed met mensen omgaat. En uh, dat is echt niet iets van, de, van, van alleen maar de vijfde generatie. Uh, mijn vader, die, uh, die heb ik dan heel dichtbij, uh, van heel dichtbij meegemaakt, staat daar zeker ook zo in. En uh, misschien nog wel uh, met meer passie dan, dan ik zelf. Um, daarvoor ook zeker, ik en mijn grootouders ook niet, niet, dan, niet anders dan dat. Dus, uh, ja, ik, uh, maar goed, dat dat natuurlijk in, in 150 jaar bestaan niet altijd even rooskleurig gelukt is... Dat uh, waarschijnlijk. Dus ja, misschien dat het op zo'n manier dan wat ontstaan is. En, uh. Maar was dat, want ik heb het idee dat jullie ook een van de eerste werkgevers in de regio waren. die consequent met Belgische werknemers begonnen te werken in het verleden. Heeft dat ook met dat soort dingen te maken als vrij relatief grote fabrieken in een klein dorp? Uh, je slaat je vleugels verder uit om personeel te zoeken. Met als volgende stap Macedonië, Tunesië. Want dat daar gaan we dan zo, naar ja. door, uh, uiteraard. En ik dacht toch ook een, uh, een nevenvestiging in België? Of? Ja, ja wij, uh, meerhoud. Uh, meerhoud ja. Ja, hebben we tot enkele jaren geleden eigenlijk nog een, nog een eindige atelier gehad. Uh, ja, dat heeft eigenlijk ook een stuk met opleidingen te maken. Die in België heeft men veel langer heel actief... Uh, wat men noemt snit- en naadopleidingen gehad. Dus het heeft ook gewoon heel simpelweg een stuk te maken met kennis... Uh, die op een gegeven moment ook in Nederland veel minder aanwezig was. Die, denk ik, in België op dit moment ook niet meer aanwezig was... zoals dat in het verleden was. Uh, in alle eerlijkheid, ik denk, als wij vandaag bijvoorbeeld... een, een, een naaiatelier in Gorle zouden willen beginnen... dat het nog niet heel evident zal zijn om daar voldoende mensen voor te vinden... die die opleidingen nog hebben. Hè, oh. het, het, het vak van naaien is in Nederland... Uh... Eigenlijk uh, ja, het komt er nog zeer weinig voor. Ja, dat komt dus natuurlijk allemaal naar de lage landen gegaan. Precies. Hè? Ja, Precies. Ja. Maar ik dacht dat er tegenwoordig ook weer uh, heel kritisch gekeken wordt naar lage landen. waar textielen, uh, fair trade, eerlijke handel, eerlijke, zuivere textiel, die discussie komt weer op gang. En ja. ook dat om in Nederland weer, uh, het zijn uiteraard wel duurder, want het heeft natuurlijk alles te maken met een prijskaartje, maar dat dat toch ook wel weer eens uh, winkels zijn die juist beroepen op van het is hier gemaakt. Nou, is, ja, en dat is ook absoluut ja, terecht. En, ja, terecht uh, ja, En wij zijn ook een bedrijf, wij zijn uh, lid van de Fair Wear Foundation. Mm -hmm. uh, wij zijn een van, de, daar ben ik best trots op. Wij zijn een ja. van de eerste leden. Uh, de rapporten die, uh, die daarin staan, zijn ook, uh, of die men over ons schrijft. Uh, zijn ook openbaar, dus ik nodig iedereen ook uit om dat website te bekijken. En daarin worden wij op een jaarlijks, uh, jaarlijks, tweejaarlijks uh, onder de loep gelegd. En wordt, uh, wordt er gekeken of wij voldoen aan een aantal vereisten, zoals uh, betaal je mensen wel conform de, de lokale markt? Uh, uh, hoe, hoe zit het met overuren? Hè? Worden mensen daartoe gedwongen ja. of niet? Uh, nou ja, kinderarbeid, daar wil ik het al helemaal niet over hebben. Uh, is er recht van vakbonden en, en uh, we kunnen mensen vrije mening zetten enfin, wat wij eigenlijk als, als heel normaal beschouwen, uh, doe je dat ook en ik uh, ja, mag toch wel met trots zeggen denk ik dat wij daar altijd zeer goed uh, uh, uit die testen komen ja, ja ja. en welke landen worden dan kleding gemaakt? op het moment produceren wij in Tunesië en uh, Macedonië Macedonië, ja Okay. En dat doen wij al sinds de jaren, uh, eind jaren 60, begin jaren 70, hebben wij daar een aantal ateliers. En die zijn uh, nog door mijn grootouders eigenlijk uh, begonnen. En ik denk ook dat wij, doordat wij al zo lang een band hebben met deze bedrijven, dat is ook een stukje fairware. Dat is ook een stukje, ja. je hebt ja. samen wat opgebouwd. Uh, voor ons is dat belangrijk, dat zijn belangrijke partners waar we gewoon... ...goed zaken mee kunnen doen in de zin van kwalitatief, ja. uh, betrouwbaar, dat soort dingen. Je, je kunt ook sneller werken, want op een gegeven moment leer je elkaar ontzettend goed kennen. Dus uh, uh -huh. ik herinner mij nog een mail van iemand die um, iemand uit Macedonië die helemaal geen Nederlands spreekt. Die spreekt enkel Engels en die krijgt een e-mail e geforward in het Nederlands... ...met daarboven de Engelse vertaling van, goh, hè? een collega van mij vraagt dit en dat... En vervolgens uh, krijgen wij uit Macedonië een mail terug. Nou, uh, ik heb je Engelse mail gelezen, maar het Nederlands ook is doorgespit. En ik denk toch dat ze dit en dit vragen. En dat was nog correct ook. Om maar even aan te geven. Je hebt op een gegeven moment zo'n band met elkaar opgebouwd. Uh, en dat is ook... Ver, ja, goh, Zo werken wij nou eenmaal. En dat is, uh... oh, het is niet vanzelfsprekend, want het is nog steeds moeilijk. Uh, maar als jij werkelijk zuif, zuivere kleding hebben wij het dan over hè, dat het toch lastig is om bedrijven te vinden of winkels te vinden die zuivere kleding verkopen en die ook zuivere kleding maken. Dus ja, dat klopt. Ik zou zeggen, ja. heb je niet een. So ja. ja, ik ben daar nogal mee bezig. Schonekleren.nl. Dat is zo'n uh, we ja. zo, zo website waar ik me ja. waar ik regelmatig zit te zoeken. Van, ik zou niet meer willen dat er kinderen in Bangladesh. Uh, je doe je langer met mijn kleren. Ja, ik doe veel langer met mijn kleding. Je gaat kritischer inderdaad met kleding nou, om. Ik, ik hoor het heel graag. Ik zou ja, niet in ja. een bedrijf willen werken of er we nog maar mee te maken hebben dat niet op een. Nou ja, dat kinderarbeid heeft, dat vind ik al helemaal een brug te ver, maar bedoel, bij ons gaat het echt nog, nog eens een ja. stukje verder ook. Hè? Ja, ja. Uh, dus ik hoor het alleen maar graag. Wij zitten natuurlijk heel erg in de business-to-business-markt mm -hmm. en daar merken we toch eigenlijk dat het nog heel weinig een argument is. Dus uh, ja. nou, ik... Ik kan niet anders dan, dan jullie erin steunen en hopen dat het, dat het uh, bij iedereen uh, die, ja. na, naar boven komt. En dat dat daar ook een, uh, een verkoopargument is. Ja, wordt. ik doe het al. Tenminste, ik doe het. Ik heb het een paar keer gedaan, gewoon hier in kledingzaken. Kunt u me zeggen hoe deze kleding gemaakt is? En er was één kledingzaak in Goorlen die zei: Ja, wij letten. Wij proberen daarop te letten. Ik zal geen namen noemen. Wij proberen daarop te letten. Maar uh, het, het, het is heel moeilijk. Het is, het is, het is heel moeilijk om. Uh, om te, om te kijken van, ja, hoe zuiver, wat is zuiver? Maar om, als jullie zeggen, ja, we hebben rechtstreekse contacten met, uh, met fabrikanten daar. Ja, ja nou, we hebben een aantal bedrijf, eigen bedrijven. Dus in uh, ja. uh, Macedonië hebben we net een nieuw atelier uh, gezet. Met alle andere bedrijven werken we al, zoals gezegd, ontzettend samen. Uh, wij zijn daar ook heel transparant in, ook naar onze klanten toe. Uh, we nodigen regelmatig mensen uit om gewoon naar het ja. atelier te komen kijken en ja... ja. ja. Uh, neem van mij aan dat het, uh, dat het ook... Uh... Laten jullie dat ook in de tentoonstelling zien? Omdat ik heb begrepen, het is de geschiedenis hè, van Puienbroek en, en nu. Nou, er zitten wel een aantal elementen in. Uh, misschien dat die inderdaad niet op die manier naar voren komen. Dat, Mag je best. Dat, klopt, dat klopt. Maar <laughs> bijvoorbeeld wat ik wel weer een heel leuk facet vind... Uh, is in de tijd van mij grootmoeder. Ik geloof dat het rond... Ik heb het jaar 56... Uh, in mijn hoofd is dat er. Uh, er was er ook een opleiding voor. Uh, uh, een, een school. Uh, voor meisjes hier uh, in het Goorlissen. En uh, ja, die werd ook vanuit de familie. En ik weet dat mijn grootmoeder aan de andere kant ook weer les gaf. En zo. Dus. Uh, het, het, het zit misschien in een familiebedrijf ook wat meer van nature in de genen. Om, om wat breder te zorgen. Uh, voor, je, voor, je, voor de mensen. Die, uh, met wie je samenwerkt. Hmm. Dus er zitten wel wat facetten in, het komt niet als dusdanig, uh, nou, ja. volgende tentoonstelling. Voor ja, de volgende uitzending jaar, naar Tunesië toe, om te ja. kijken hoe het erbij staat, dat lijkt mij de logische ja. conclusie. Ja, ja. Maak. Maar ik zou gezien de omstandigheden misschien adviseren om naar Macedonië te gaan? Ja, of, uh? ja Tunesië even te laten. Ja. Ja. Het is, ja. Ja. En Macedonië is zeer onge ongekend en onbemind, kan ik zeggen. Dat is toch de moeite om een keer uh, te gaan bezoeken. Erg mooi land. Nu had ik ook de kans om jullie gedenkboek uh, door te kijken. Want per slot, dat was de verplichting die ik op mij genomen had toen ik het mee mocht nemen afgelopen ja, ja, ja, ja. vrijdag. Er uh, is één ding, dat me daar ook, naast meer dingen die me opvielen. Eén ding dat me opviel was uh, de gemiddelde diensttijd van het personeel. Veel langer dan bij een doorsneebedrijf in, in Nederland. Uh, met een trotse ondertoon van dat doen wij toch maar als familiebedrijf. Nu snap ik dat, tegelijkertijd is natuurlijk het karakter van jullie bedrijf sterk aan het veranderen uh, de laatste 10, 15 jaar. Qua eisen die je stelt aan het personeel, qua verwachtingen die je daarvan uh, hebt. Hoe gaan jullie daarmee om? Aan de ene kant zeg maar betrouwbaar, langdurig personeel willen vasthouden en tegelijkertijd vernieuwing, uh, verjongingsdrift of wat voor driften daar ook mogen uh, zijn. Lukt dat? Ja, voor mijn gevoel wel. Uh, ik heb de indruk dat er bij ons, bij de medewerkers, ook wel van nature een beetje die, die, die passie zit om weer te gaan vernieuwen en om te gaan herontdekken. Uh, uh, we, zijn, we zijn, ja, het 150 jaar bestaan is een stukje terugkrijgen, maar ik voel ook heel erg mensen die zeggen van oké okay, leuk, hè, Ik ga want ja, dat refereert u ook terecht aan die komende 50 jaar, hè, die ja. ik, ik zo belangrijk vind om, uh, om te zorgen dat, het, dat, dat we nog een mooie zaak hebben. Uh, ik, ik merk ook heel veel mensen die met heel veel enthousiasme zeggen van... hé, daar wil ik ook aan meewerken. En ik, ik wil mee nadenken hoe dat we dat gaan doen. En uh, welke veranderingen hebben we nodig? Hoe gaan we in die markt zoeken? Hoe kunnen we daarin overleven? Wat zijn alle facetten als het gaat rond verwer en hè, eerlijke kleding? En hoe gaan we dat precies allemaal organiseren? Uh, ja, ik, ik, ik, ik heb een beetje de indruk dat mensen dat juist uh, heel prettig vinden om... Uh, en het geeft ook een beetje weer de manier waarop wij met mensen omgaan. Is ook van, hé, hey, je krijgt ook die ruimte om mee te denken. En ik denk dat dat gewoon eigenlijk elkaar wel versterkt. Ja, maar het ene is ruimte. Het andere is, je hebt er ook vaardigheden voor nodig. Kennis, bijscholing, nascholing. Hoe pakken jullie dat dan op? Want als ik weer even terugpak het gedenkboek zag ik wat interviewtjes van mensen die ook vooruitkeken en het kan haast geen toeval zijn. Allemaal zeiden ze, we verwachten dat we meer servicegericht uh, gaan worden, meer ontwerp uh, dan productie. Uh, snap die boodschap, uh, maar dan grote uitdaging van het personeel, grote uitdaging voor de leiding. Het, het, is, het is tweeledig. Het is enerzijds hebben we ontzettend veel kennis zelf in huis. Als het ook bijvoorbeeld gaat over het ontwerpen van kleding en dergelijke... dat doen we uh, heel veel zelf. We hebben een hele grote productontwikkeling. We hebben een, een, een cad afdeling uh, met een, heel, een flink aantal mensen. Dus die, kennis, die technische kennis hebben we voor een heel groot deel in huis. Uh, daarnaast uh, voor occasionele uh, projecten uh, dus hebben wij partners... Uh, in modeontwerpers en uh, mensen die ons daar uh, blijven triggeren. Want ik, daar ben ik het wel mee eens. Dat is ook een stukje vernieuwing ja. dat, je op, dat je ook een stukje binnen moet laten... in je, in je bedrijf, dat je niet altijd uh, zelf kunt ontwikkelen. Uh, we nemen ook voldoende uh, ontwerpers aan... Um, om, om ook in te gaan op het stukje uh, serviceverlening. Wij zijn een ontzettend service-minded bedrijf al. Dat, uh, wij zijn niet het bedrijf waar je... Uh, wij zijn ook het bedrijf waar je standaard de blauwe broek kunt kopen, om het zo maar te zeggen. Maar wij zijn ook het bedrijf waar bijvoorbeeld uh, grote bedrijven hun corporate identity kleding kunnen laten maken. En waar wij uh, emblemen uh, kunnen erop naaien. En de tuin in Goorlen, het particulier initiatief, het burgerinitiatief heeft prachtige jassen gekregen van de pui. Kijk. Wil ik even gezegd nou, hebben. Met speciaal opdrug. Kijk, dus oh, service uh, zit erin. Oh. U begrijpt hieruit dat Marij de Groot inmiddels binnen is gekomen. <lacht> <lacht> Welkom. Mark, komt er ook binnen. Mark van Oostenrijk komt ook binnen. Dus een zeker gevoel van opluchting voelen wij. <lacht> <Ja>. <lacht> Laatste half uur ook gegarandeerd. Nee, maar die, die, om even naar terug te komen, die servicegerichtheid is, uh, is een ontwikkeling die we zien. We moeten dat nu nog een stukje servicegerichtheid noemen in zijn algemeenheid. Dat kan natuurlijk nog heel veel kanten op ontwikkelen. Maar dat doen we ook weer allemaal samen. Hè? Uh, je, je kunt er op een gegeven moment ideeën over hebben. Je gaat die mm -hmm. stapsgewijs uitvoeren met z'n allen. Je, je kijkt wat de respons is bij je klanten. Uh, ja, waar worden ze blij van? Wat moet je vooral blijven doen? En zo ontwikkel je, je eigenlijk al gaandeweg uh, verder. En, en ontwikkel je ook de skills. En ja, daar hoort een stukje opleiding bij. En uh, Mensen blijven lang, maar soms... Uh, Wordt men, ja, mensen gaan ook op pensioen, laat ik het zo even zeggen. Toch wel. En dan moeten zelfs bij ons werken heel graag maar ook. Uh, en dan, uh, ja, dan krijg je ook weer nieuw bloed in huis. En dat is eigenlijk een hele natuurlijke. En ik denk ook als familiebedrijf, wij kijken natuurlijk per jaar, maar wij kijken ook langer. En op, op, op die manier, bij ons is het niet ja, enkel oh we hebben het einde van het jaar weer gehaald en dan komt weer een volgend jaar. Nee, je, gaat, je kijkt over veel langere periodes. En dat is ook wat ik steeds wil benadrukken als ik zeg van, ik, ik, ik ben blij met die 150 jaar, maar ik wil over 50 jaar er ook nog zijn. Van, dat we dat ook in oogenschouw moeten nemen, ja. dat dat ook onze taak is. En is dat dan geworden? Dus in de zin van, ja. zijn jullie verknoopt met Goorle als familie, als bedrijf... dat je zegt, dat is onze natuurlijke basis. Of ja, we zitten nu één keer in Goorle en we zien geen reden om ja, ja. dat te veranderen. Maar, doet zich dat voor? Dan verhuizen uh, we. Ja, ik zat met hetzelfde, ja. Ja. Oh, wat moet ik vragen? Daar ben ik niet op voorbereid. Dat <wij pasaal> is een gewetensvraag. Nee, ja, we zitten... De je bijna... organiseren ja. en dan zeggen... Wij zijn van Goorlen en dan weggaan. Ja, dat, dat, kun je ja, dat zou ik de burgemeester gaan... Nee, precies. Ja, dan, en wij ja. zijn natuurlijk helemaal uh, verknoopt met, met Goorlen. Dus ik, ja, ik, ik, ik zie eigenlijk geen enkele reden om weg te gaan. En uh, ja, ik weet ook niet beter dat we daar zitten. En daar zitten we gewoon ook goed. Laten we daar ook eerlijk in zijn. Dus uh, goed. Nee, maar uh, je zegt, als ik het uh, op mijn eigen manier vertaal, we hebben nu een ander soort personeel uh, nodig. Met een hele specifieke opleidingsachtergrond, met name op ontwerpafdelingen. En met alle blijdschap voor Goorden, waar ik al heel lang woon, dat is niet de eerste plek waar ik zou zeggen, daar zoek ik naar dit soort mensen. Zelfs niet in Tilburg. Die komen uit Eindhoven, waar de Design Academy zit. Die komen uit Amsterdam, waar het Fashion Center zit. Die komen uit Engeland, uit New York, uit Milaan. Ja, maar niet ja, hier uit Midden-Brabant. Ja, nou. wel? Nou ja, ik, dan kijken wij, wij kijken natuurlijk met een andere bril ja. op dat moment naar Midden-Brabant. Uh, nee, wij, wij kunnen toch nog. Uh, Gerust mensen vinden en wij hoeven niet vacatures opnieuw uit te brengen of noem maar op. Er zijn uh, integendeel, er zijn nog ontzettend veel mensen die die graag bij ons willen werken en voornamelijk ook omdat wij uh, er zijn niet meer zoveel textielbedrijven in, in Nederland waar mensen kunnen werken die deze passie hebben die ja. deze kennis in huis hebben. Dus uh, wat dat betreft zijn wij hoe specialistischer vaak uh, de vraag. Um, ja, Hoe meer uh, antwoorden dat we krijgen op onze vacatures. Dus het is. Uh, ik, nee, wat dat betreft hoeven we eigenlijk niet te, een, een andere plaats te zoeken. Ik denk dat ons, ons merk. Daarbij zit natuurlijk ook in een andere sector dan het modieuze. Ja. We hebben, we hebben ja, het nog altijd wel over bedrijfskleding. Ja, ja. Dus het, we hoeven niet. De frivole. Tenminste nog niet. Ja, je nou, weet nooit. Ja. duurzame kleding ooit. Ja, ja, ja, die is er al. Die niet ooit. Die ja, is er. Ja, Wij ja. Hebben, ja. We hebben volledig cradle-to-cradle -cradle, uh, gecertificeerde kleding. Dus die, uh, die kan volledig herwerkt worden in kleding. Kan er kan ook compost van gemaakt worden, je kan kiezen. Uh, dus, dus dat soort dingen, ja, we hebben daar de mensen voor. En wij kunnen daar nog steeds mensen ook toe uitdagen ja. om, om, die, uh, om die vernieuwing door te maken met ons. Ja, dat ja. is toch een mooi moment. Om jou de kans te geven. Oh. Onder de klanken van het Brabants dorpje van Jo Hoogendoorn. En waarom is dat gekozen? Nou, omdat hier iemand naast mij zit. Die afgelopen vrijdag het niet aandurfde dit te zingen. <laughs> ja. Dus dan nou. dacht ik, dan laten we dat maar door Jo Hoogendoornen. doen. Het lijkt me een hele goede optie. En dankjewel. Graag gedaan. Ik zie u eens zo gair liggen. Durpke, waar ik geboren ben, meeuwenhoop textielfabrieken, waarvan ik ieder pleks ken, die ik zo dikwijls heb bekuiert, van de beste tot de Altijd zal ik hop hoe stuiten, zoals iedere Goelse mens, want ik zie hoe toch sogere Ravans een de verhaai en het ven. Ik zal toch altijd poppen Brabant-turke. Gul allemaal, schone pleksjes, zijt van men. We hebben ook een hoge vonder. En een Biksen en een Rielsen Dijk. Hoge huizen, ja, de witte, die zijn wij bij ons geen rijk. We hebben wel een kalverstratje, net zo goed als Amsterdam. Ook al rijdt er door ons dorpje geen elektrische traan. Want ik zie hoe toch zo gare Brabants dorpje... De meuwen bokkertat, de verhaal en het fen. Ik zal toch altijd oproemen, Brabant stukken. De gullyhamal, schone is het van men. Ge meug het hier zo nauw niet nemen. Een Goolse meisje is gauw content, maar dan moet er wel verzuigen, dat je als een foefjes kent, en als zeggen dan de stadslaai, dat komt nog geen goeie vandaan, altijd blijf ik op roemen, je ja, dorkunde van hopom, want ik zie hoe toch zo gere Brabants duiken. De en en de verhaai en het ven. ik zal toch altijd hopen groene Brabants trouwke schone plekskes, is van men volledig schone plekskes. Zet van hem. Net even schrikken nieuws, ja. want het blijkt dat onze andere twee gasten, de heren van Gils, een ongeluk hebben gehad. Dus we houden dat in de gaten en op de hoogte. Laten we hopen dat ja. er geen persoonlijke ja. verwondingen, dat het meevalt, dat, ja. mee dat het blikschade blijft, of zo min mogelijk blikschade. Ja. Ja. In ieder geval, sterkte voor hun. En wij verwelkomen Mark van Oosterwijk, fractievoorzitter van Proactief Goorden. en beneden de Groot, raadslid voor het CDA. Want het schijnt dat er ergens iets aan de hand is in de gemeente Goorden met de politiek helemaal duidelijk is, want ik heb er eigenlijk niks over gelezen. Maar toch, we dachten het er maar over te willen hebben, want als ik het goed begrepen heb, willen drie van de vier coalitiepartijen niet verder met het CDA, want er is iets met het beeld niet in orde. En toen dacht ik, dat wil ik graag van Mark horen. Wat is nou precies de aanleiding voor jullie om te zeggen... Ik ook. Ja, maar jij moet even wachten. Even, wachten. Ja, maar ik wil het graag horen. Oh. Nou Mark, je hoort het. Dat gesprek heeft vorige week plaatsgevonden. Ja. Uh, nou, het, wat er is gebeurd is dat er... Uh, Wethouder Spebber heeft aangekondigd ermee op te houden. Er is een officiële verklaring afgelegd. En vrij kort daarna, binnen een week daarna... Uh, bereiken we ons heel veel signalen dat die verklaring die is afgegeven, dat, uh, dat er veel meer aan de hand is. Dat hebben we eerder al bij het CDA neergelegd, wat daarvan waar is. Um, dat wordt uh, hardnekkig ontkend, uh, maar het is op zijn zacht gezegd, uh, verminderd geloofwaardig, uh, wat er is verklaard. En uh, daarbij komt nog, dat is wat, wat jij bedoelt, wat ook in de krant stond, uh, uh, hoe straalt dit nou af op uh, niet alleen het CDA, of niet alleen de betrokkenen, niet alleen... Uh, uh, maar daarnaast op de coalitie en de politiek Goorlen. Uh, en dat is niet al te best. Bedoel, je hoeft me om je heen te vragen, binnen onze eigen partij, maar ook uh, alle andere mensen in Goorlen die me aanspreken, zeggen: Ja, alles wat ze zeggen is ja, zie je wel. Het zijn alleen maar mensen die daarvoor voor hun eigen succes zitten. Ja, en dan ga je als politieke partij afvragen: Wil je uh, daarmee samenwerken, ja of nee? En dan is het antwoord voor onze partij nee geworden. En voor onze twee partners, uh, uh, Partij van de Arbeid en VVD, uh, is dat ook een nee geworden. Maar een beetje vaag vind ik het toch ja. als ik het uh, zeg mag. Je zegt van ja, ik hoor kritische geluiden. Nu zegt de CDA-fractievoorzitter uh, in, in de gemeenteraad uh, in een interview afgelopen vrijdag. We hebben fouten gemaakt. Uh, dus dat moet wel waar zijn, want anders zou ik dat niet uh, gezegd hebben. Nu zeggen jullie ja, dat straalt zo af. Uh, maar dat vind ik eigenlijk een wat verre stap. Want daarvoor zeggen jullie, kom met een, uh, met een nieuwe kandidaat wethouder. De eerste kandidaat, uh, daar hebben we geen zin in. Maar kom met, uh, met een ander. Op dat moment heb ik het idee dat je toch al ruim had kunnen begrijpen... dat er behoorlijk wat mensen in horen rondlopen. Die zeiden, helemaal snappen, doen we het niet. En uh, het CDA snappen we ook niet, maar daar komen we zo op. Maar eerst even bij jullie. Wat, wat geeft dan... ...de doorslag of is dat een steen die druppelt? Nee, de, de, de nou, druppel op de steen. Nou nee, ja, kijk, die, die verklaring van, van Jacques Perbe komt... Um, ...dan ga je um, jezelf af, en binnen je eigen partij... ...en binnen die coalitie ga je afvragen wat is er nou gebeurd. Ga je die hele film eigenlijk van de afgelopen anderhalf, twee jaar nog eens afspelen. Um, uh, toen was meteen de indruk dat dat wat gezegd is niet het volledige verhaal is... Dat is met het CDA gedeeld, een paar dagen later. Op dezelfde bijeenkomst waar dus is, um, is gedeeld dat um, Arnoud Strijbis in ieder geval voor de andere die partijen niet te doodverfde opmogen was. Daar is overigens niet gezegd, jullie moeten een nieuwe kandidaat zoeken. Daar is gezegd, jullie moeten een oplossing voor deze situatie. Jullie krijgen de gelegenheid, wij willen jullie erbij houden, juist omdat ze loyaal waren aan het bestuursakkoord, om een andere oplossing te verzinnen. Het CDA heeft dat opgepakt als we gaan een andere kandidaat zoeken. Dat is inderdaad een van de oplossingen. Welke andere waren er dan geweest? Nou, ik kan me voorstellen, als je denkt, dit is onze gedroomde kroonprins... Um, en de andere partijen zeggen, um, nou ja, dat gaat niet door... dat je zegt, ja, dan zien wij het met jullie niet meer zitten. Kijk, nee, je kunt... Dat maar, was... maar, maar dat uh, is volgens mij niet onder de categorie oplossing. Dat is nee. zeggen, wij, stap, uh, wij stoppen daarmee... en de drie coalitiepartijen moeten een andere oplossing nee, zoeken... maar, maar niet je... het CDA. Nee, maar je moet je voorstellen dat je op een... De, um, je, je brengt een boodschap aan twee mensen, aan die fractievoorzitter en zijn fractiegenoot. Je moet je voorstellen dat zij op dat moment uh, misschien niet in de gelegenheid zijn om een oplossing aan te dragen. Of om daarop te reageren. Dus we hebben gezegd, jullie zijn in de gelegenheid om hierover na te denken en een andere oplossing aan te dragen. En een andere oplossing had ook kunnen zijn dat zij zijn ja. stappen eraan. Emigratie. Nee, nu uh, is dit aangedragen. Nu interviewen wij Strijbos en uh, Johan Zwaans en die zeggen ja, we zijn bezig met een uh, nieuwe wethouderskandidaat. Johan Zwaans zegt ja, voor uh, 10 november. Uh, pijs en Vree, we gaan naar huis. Het CDA neem ik aan dat dan denkt oké, okay, uh, dat is helder. En een uh, ah, dag vier later staat er in de krant nou nee. Dat vind ik dus een beetje... Ah, het ja. verhaal was ook nog niet klaar tussen die bijeenkomsten okay. en, en, en wat er afgelopen woensdag is gebeurd. Daar zit nog uh, een kleine weken tussen. En in die tijd hebben we ons allerlei signalen bereikt. Um, en dan zijpelt inderdaad door wat uh, dat uh, allemaal in de Goordense gemeenschap betekent. Maar er bereiken ons allerlei signalen, ook vanuit uh, het CDA, maar ook vanuit daarbuiten. Um, nou, dat dat toch wel het een het is aan te merken op wat er verteld is. Dat dat niet de waarheid of niet de volledige waarheid zou zijn. Nee, maar welk stukje vinden jullie dan uh, onvoldoende herkenbaar waar? Zo, well, er, is, je uh, nou, er is een verhaal van, uh, van Norbert de Vries, want ja. ik denk dat we dat gewoon nee, uh, zo kunnen zeggen. Henk van Raak, van en Huis. die zeggen, ja. het is een vooropgezet plot om ja. strijdbeers uh, wethouder nou, te maken. Nou, het en gaat er niet om, die, om dat zij dat zeggen. Kijk. Nee, nee, maar uh, het, dat was het eerste stuk van het verhaal, daar hebben jullie van gezegd. Die zien wij helemaal niet zitten. Of in andere termen, dat lijkt ons minder wenselijk. Uh, of wat voor politieke termen je daar ook voor gebruikt. Ja, maar dat gebeurt voordat het artikel verschenen is. Hè? Ja, maar... Dus, dus het CDA legt nu de nadruk op die twee artikelen, maar dat heeft er niks mee te maken. Nee, dat, dat wil ik best geloven. Maar wat is nu voor jullie het signaal buiten dat strijdbos... Ah, wa, wa, misschien wel of misschien niet een vooropgezette bedoeling had om wethouder. Eh, we te met name is waar aan tillen, is dat in de officiële verklaring lijkt alsof het initiatief van Jacques Sperber afkomt. En dat ons heel veel signalen bereiken, tot vorige week toe, eh, die het tegenovergestelde beweren. Dus dat dat initiatief helemaal niet van Jacques afkomt, maar dat dat van de fractie afkomt. En wat welk van de twee het is, maakt me niet uit. Ik heb vorige week een ingezonde brief in het grootste belang gelezen en daar was ik het eigenlijk nog best mee eens. ...waarin stond, uh, van als het CDA nou vindt dat de wethouder niet functioneert... ...en ze stuurt hem weg, eindelijk een partij die doorpakt. Dat is wat er stond. Dan denk ik, ja, maar dan ben je in ieder geval eerlijk geweest. En kennelijk is er iets geweest waar men dus niet eerlijk over wou zijn. Nou. En daar tilt de coalitie heel zwaar aan. Misschien dat het nu goed is, maar hij is zo lang stilgebleven... ...dat kan niet langer lukken. Ik kan het wel. Waarom nee, hebben jullie de saak weggestuurd? weggestuurd? Leg het, weg. ik het mij uit. Um, dat is een proces geweest... Uh, wat wij heel zorgvuldig hebben aangepakt. Waarin op een gegeven moment... Maar mijn buurman zegt signalen, geluiden. Uh, die heeft allerhande geluiden en signalen. Uh, dat vind ik altijd zeer suggestief. Want worden, de uitdrukking framen, die ken je wel. Hè? Nu worden er een aantal zaken gefreemd. Van de kroonprins en de bloed, dolk en, en de journalisten die likken baardend beelden schetsen. Maar het dat, verhaal dat, is dat eigenlijk... Heb ik heb het net niet gehoord over nee, Dus maar Misschien dat, is, dat we daar even vanaf moeten blijven. Nee, ik zie wat ik zie. Nee, jullie wij hebben een zorgvuldig proces. hebben Een proces. zorgvuldig proces. Alleen zijn wij CDA'ers. En wij willen, als het over één persoon gaat, willen wij dat niet indringend adstrueren met uh, privé-functioneringsgesprekken, uh, inhoudelijk. Wij vinden dat niet fatsoenlijk. Dus we hebben van het begin af aan afgesproken. Wij praten met elkaar, dat is een proces. Dat is al een tijd lang. Ik zie een hele grote klont boter op mijn buurman zijn hoofd. Als ik het heel eerlijk mag zeggen. Want ook zij zijn geluiden die wij weer horen. Die grote klont boter die smelt nog wel eens een keer. Maar dat ik geeft niks. Het is niet niets. zo goed wat je ik nou benieuwd. Nee, dat ja. wordt een Omdat jullie, Omdat jullie ook... Redelijk fors commentaar hadden op het functioneren van onze wethouder. Ja, Laten we elkaar geen mythe noemen. Maar, en dat ging ook. En ja, nou, maar, maar ik wil maar, dus maar als niet. Als je daar commentaar op hebt, dan dien je motie van wantrouwen in, dan stuur je wethouder weg. Zo nee, werkt het. Nee, wij spreken dan met de wethouder. En wij proberen dat beschaafd te doen. En in het proces, uh, uh, strijders zijn hier voor niks, we hebben fouten gemaakt. Wij zijn op een aantal fronten misschien naïef geweest, omdat wij dachten eerlijk te opereren en wij dachten dat van onze omgeving ook. Maar toen is er op een gegeven moment heeft Sjaak zelf het proces versneld. Door zelf de beslissing sneller te nemen dan dat. Maar je kunt hem ook, niet waar, zelf de beslissing te nemen. En ja. die vertelde ons tot onze kleine verbazing in het proces. Dat hij al besloten had om. En toen waren wij nog, goh. Maar uh, het loopt zoals het loopt. Ik zat erbij. Uh, het jammere vind ik dat in het hele proces... ...ongelooflijk, uh, uh, wij hebben de fout gemaakt dat we onze naasten vertrouwen... ...dus inderdaad, van dat wij zo naïef waren om te denken... ...we kunnen dat snel opluizen, want God, dan moet er strijden is het maar doen. Ik begrijp dat mensen dat niks vinden, dat heb ik, daar zie ik in. Dan komt de metafoor van de kroonprins. Onze lieve Sjaak heeft wel het praatje in de wereld geholpen... ...en dan neem ik hem echt kwalijk dat het... ...van het begin af aan duidelijk was... ...dat dat opzet was. Er is nooit sprake van geweest... ...en ik heb er altijd bij gezeten... ...maar er is nooit sprake van geweest... ...dat wij Strijbis als het ware in de reservebank hadden... ...om hem halverwege de periode maar, uit te trekken... Er ...is er nooit sprake van geweest. Maar het maakt mij niet zoveel uit... ...of dit nou Marije de Groot is of Jacques Sperbe. Dit zijn allebei functionarissen van het CDA. Ja, en dus en, en, het vreemde en, en, is... ...en, en, en die... En die Jij ligt niet en wij wel. Dat is de boodschap. Ja, maar kijk, maar jij schuift nu de schuld naar Sjaak. Dat is lekker makkelijk. Want nee, die heeft nee, nou nee. dat, dat maakt voor mij niks uit. Jullie ik zijn probeer... allebei van het CDA. En Juist. het CDA, dat zijn jullie dan ja. allemaal. Niet Sjaak, niet Marije, niet Arnold. jullie, maar heb je... alle... mag ik heel even uitpraten? Ja, maar nou allemaal zit door zijn je. jullie dat. En die zorgen er dan voor dat dit beeld naar buiten ontstaat. En jullie denken daar nee. nu onderuit te komen door te zeggen: ja, maar dat ligt aan Sjaak. Nee, ja, dat vind nee, ik nee, nou een enorm zwakte nee, bot. Nee. Een zwakte bot, luister. We hebben dat netjes aangepakt met een open vizier. En toen, heeft, uh, uh, toen is er een, een, laten we zeggen, toen zijn er wat processen in gang gezet. En toen heeft uh, die journalisten die in dat goalsbelang uh, een emmer. Uh, uh, nou ja, daar hebben we het al over gehad. Een emmer drek moesten uitdelen. Vind ik onbehoorlijk. Maar toen zijn er processen in gang gezet. Want wij dachten inderdaad netjes te regelen. Precies zoals je zei, we, we hadden bij elkaar niet uit de fractie, de oplossing ligt voor de hand een goede kandidaat we hadden een perfecte kandidaat perfecte kandidaat en wat hoor ik dan? stilte in die tussentijd intussen hoor ik van alles en nog wat en dan horen we ineens nee toch maar niet, jullie zijn uit de coalitie en dan verbaast het mij want ik hoor wel dat je moet een argument hebben, waarom? en dan ga je framen, het vertrouwen is er niet en dat denk ik, het vertrouwen is er niet uh, wat ik hoor aan zaken als de fractievoorzitters. Laat ik zo zeggen en dan, ik zal het netjes houden. De rol van het college is in mijn ogen redelijk discutabel. De invloed van het college. Maar, maar voordat jullie met z'n tweeën de rest van de uitzending uh, vullen. Wij willen <lacht> ook net doen alsof we erbij horen. Wou ik proberen toch even in het proces een stapje terug uh, te gaan. Jullie gaan als CDA-fractie. Neem ik aan met... ...de afdelingsvoorzitter erbij. Gesprek aan met Sjaak Sperber... ...over wat jullie zijn minder functioneren... ...zijn dysfunctioneren, zijn wanfunctioneren ...of hoe je het ook wil omschrijven gaan bespreken. En zegt... ...en dat gevoelend wordt waarschijnlijk zeker mogelijk gedeeld... ...door onze coalitiepartners. Hebben jullie over dit deel van wat jullie van plan waren... ...als zorgvuldig gesprek te doen en traject... ...gesproken met je coalitiepartners... We hebben met z'n allen toch wel wat problemen met Sjaak. Zullen wij als eerst verantwoordelijke voor de keuze voor hem als wethouder vanuit het CDA maar eens eerst met Sjaak gaan spreken? Of hebben jullie gedacht, nou we dat maar eh, onder elkaar doen en als we eruit komen hoeft er verder niet meer over gesproken te worden? Het is mos in het systeem dat de partij die de wethouder vo voordraagt, die is dan Gesteund door zijn partij, zoals Theo van der Heijden VVD is. En het is gebruikelijk dat die partij daarmee over zijn functioneren uh, communiceert. Achteraf bezien hadden we misschien breien moeten trekken, maar het is eigenlijk sinds jaar en dag zo, sprak oma... Uh, ja, maar dat, ik zeg niet dat je dat, dat uh, intern dat je beschuift... een andere partij bij nee, het gesprek nee, maar, moet halen het gaat nee, er mij om, wij hebben dus niet stemmen gedaan. jullie onder elkaar af dat nee, de mogelijke uitkomst wel... van dit kan zijn dat jullie niet verder willen gaan met Sjaak als nee, wethouder we hebben wel... Heeft wel wat invloed op de ja. andere partijen wij, wij hebben wel uh, behoorlijk wat signalen gekregen van andere partijen dus daarom zei die boter op het hoofd behoorlijk wat signalen gekregen over het functioneren. Dezelfde signalen als mark gekregen? Uh, nee, ah. ongetwijfeld een ander zender vrees ik. ik, heb maar, maar, ik ja, maar ik. dus ook signalen waar dus ja, boter op het hoofd... Dus jullie alleen, ook boter ik, op het hoofd? Vind, ik, ik vind dit heel lastig, want wij hebben van begin af aan afgesproken, wij gaan hier netjes mee om. En dat wil zeggen, wij willen geen personen beschadigen, dat die personen dan... ...verhalen in de wereld gaan brengen... ...en achteraf spijt hebben... ...en weet ik veel wat... ...dat vind ik dan jammer... ...maar wij kunnen niet anders doen... ...dan proberen fatsoenlijk te functioneren... ...en wat mij het meeste stoort... ...is dat inderdaad... En ...maar jij schetst het prima... ...de positieve houding van uh, Johan Zwaans... Uh, ...van uh, we gaan uh, kijken de zaken oplossen... ...inderdaad, dat ligt het in de reden... ...dat we met een onbesproken adequate kandidaat komen... ...en die hadden we... ...daar kon je niks meer aanmerken... Die was maar nog als je perfecter zegt, dan we de hebben die eerste perfecte kandidaat. Vanaf, vanaf het moment dat ons veel signalen hebben bereikt. Uh, en dat er toch iets anders aan de hand is dan die officiële lezing. Die heb veel, ik Arnoud oh, Strijbisch gebeld. Heb ik gezegd. Luister. ...over die kandidaat, daar gaan we voorlopig even niet over spreken... totdat dit uitgesproken is. Maar jullie suggereren dus, dus, dus dat... Daarover, daar wat, kan geen rol spelen, want daar is nooit... ...daar heeft ieder misschien wel een beeld waar van gevormd. Nou ...maar daar hebben we expres uit elkaar ja, gaan we juist ook... Ja. ...om die andere kandidaat zeker niet te beschadigen. Maar waar ik nou zo'n last van heb Mark... ...dat jij voortdurend zegt... ...het woord onthullingen... Uh, de geluiden. Ja. En dan denk ik. Ik hoor precies het omgekeerde. wat jij citeerde net uit die brief. Zo is het in wezen. Het CDA had wel inderdaad zoiets van. Ja. We kennen allemaal voorbeelden uit het verleden. van. Hou, hou Jan-Piet en Kees maar in de zadel. Hè, dan komen de tijd al door Want onze Piet moet een baan. Nee. We willen kwaliteit leveren. We willen integer functioneren. En dan vinden wij het buitengewoon. Er staat ook in die apart. verklaring van Sjaak. dat in een, een, een, ...een bepaald politiek klimaat zou zijn... ...waarin niet te werken is. Wow. Er is geen ont die zich daarin herkent. Ja, zijn... ja, maar dan moet het CDA toch ook verantwoordelijkheid nemen... Dat, ja, maar... ...dat dat beeld naar buiten komt... ...daar is het CDA dan toch verantwoordelijk voor. Ja, maar en, jij, en een, kunt een week je voorstellen... na staat er een heel ander beeld in ja, allerlei Ja, maar jij media. kunt je voorstellen dat Sjaak niet heel blij was dat kun ja, je je voorstellen, dat hij nu zijn eigen werkelijkheid aan het creëren is ja maar dat, die dat uitspraken hij... laat ik voor jou rijden. Ja, ik maar heb te de dealen spreek, met het CDA ik ik voor mij is Sjaak nog vraag. altijd de functionaar van het CDA, ja, het is. en dat jullie Rond het over straat gaan, dat vrienden, is des te meer reden dat nee, nee, mij nou als vreemd, als burger gewoon toen ik het las, ik was stom verbaasd want ik zolang als ik actief ben, nou Sjaak is heel lang wethouder, periode, is het een tweede periode die is mij gewoon opgevolgd dank aan mij dat ik ja, Hoe lang, lang is hij? Want ik ben niet zo goed vijf in half, vijf ja. en een half jaar. Dus hij, heeft, hij is in ieder geval herkozen als wethouder. Toch? Ja. ja. Ja. Nou ja, dus gekozen en daarna teruggekomen als wethouder. Als wethou ja, ja, ja, ja, ja. Want dat is vragen die mij bezighoudt. En ook anderen. Wij volgen dat natuurlijk ook. Voor zover wij het kunnen begrijpen en willen begrijpen. Van als een wethouder dan toch niet helemaal goed functioneert. Hoe kan hij dan toch weer een tweede termijn. Uh, Omdat er een duidelijk. Dat vind ik een goede vraag. Ja. Dat vonden wij. Je denkt toch niet dat wij dat zomaar doen? Nee, nee, nee. nee, nee om, als, ik als amusement. Vraag het ook maar. En ik vraag het daarom heb ik zo'n hekel aan dat vreemde van ja, het onbetrouwbare. Ja, ja, ja, ja. Want dat denk ik. Ja. Wij proberen consciëntieus te werken. Het werkt en dat is misschien nog wel het ergste en dat dit dan het resultaat is want ik, ben het in, ik zat vorige jaar uh, met jullie voorzitter aan tafel en die zegt ja we hebben er alles aan gedaan daar wil ik best geloven dat je er alles aan ja, gedaan hebt ik heb een en en ontzettende hekel dit. aan het uitvergroten, het vreemde, nee. van het onbetrouwbare want ik, nee. maar ik moet me verzoen houden want dan kan ik je nog heel wat verhalen van andere clubs vertellen alleen dat doe ik niet want dat vind ik niet netjes en dat is net zo suggestief ja, maar, als wat jij maar, maar je doet nou net of waarom, de vader was even terug, jouw, ja, jouw, jouw, jouw ja, vraag, vraag ja. dat is een goede vraag ja Dacht je dat wij dat niet ons afvraagd hebben? De eerste vier ja. jaar ging goed, ja. toen is hij herkozen en dan zijn er van het begin af aan... En ik wil niet in detail treden, nee, omdat nee, ik nee, die het beschadigen gewoon... voor mensen. Ja, ja. Van het begin af aan, laten we het zeggen, schuurden het. Ja, ja maar kijk, daar heb ik dan weer wat moeite mee. Je zegt, ik wil iemand niet beschadigen, maar deugen deed hij niet. Maar ja. ik ga dat niet uitleggen wat dat is. Ja. Dat is toch beschadigen van mensen. Ja. Nee, ik kan dat ook nee, niet anders zien. Maar dat zien. doet hij toch hetzelfde? een ja. ja, het geluiden. Nee. Dan hebben jullie alle twee boter op je hoofd. Wat moet ik dan zeggen? Je leest in de krant het aanbesteden. De, de, de, klopt niet. Moet ik dossiers gaan noemen? Moet ik uh, referenties gaan uh, roepen? Je kunt best iets specifieker zijn. over Dat uh, was voor ons een steen des aanstoot. Ik wil niet. Of je ik kunt wil... zeggen. van We hadden eigenlijk... Nadat nou, we hem gekozen hadden, toch al heel snel het gevoel dat het niet verder ging. Maar we wisten niet goed hoe we van hem af konden komen. Nee. Die gedachten hebben we nooit gehad. Wij hebben ook dus jullie hadden de verwachting eruit te komen? Wij hadden de verwachting dat hij gewoon vier jaar door zou gaan natuurlijk. Nee, maar nu heb ik het over zeg maar vijf weken geleden. Oh, dit hele proces van de laatste weken. Ja. Uh, daar zijn we, uh, uh, het is dus al langer dan die vijf weken zijn er... Signalen. Signalen? Om met Mark te spreken. Ja, ik nee, heb maar... het niet verzonnen hoor. Nee, precies dus, uh... ook niet. Ja. Nee, nee, maar. En voor ons is de essentie om netjes met elkaar om te gaan. En er zijn in dit proces verschillende gesprekken geweest, veel gesprekken geweest. En ik vind het gewoon niet fatsoenlijk. Als je een functioneringsgesprek hebt, ga je dan niet uit de school klappen. Alleen, nee, nee, kort maar, samengevat, is het zo dat het de tijd dat hij gekozen is en nu, die anderhalf jaar, er werd bijvoorbeeld wel eens gevraagd: wat is er toch met Sjaak? Wat, wat, wat is er toch veranderd? Nou, dan hou ik het even heel neutraal. Want ja, Maar, maar we, kunnen, dat... we mogen toch gerust over een wethouder die, die dat ja. gewoon beroep professioneel doet. Gewoon wij hebben ook wel geconstateerd dat Sjaak in de vorige periode beter functioneerde dan nu. Die opvatting hadden wij ook. Alleen voor ons was het zeker niet van die aard dat hij weg moest omdat je dat zeker in de huidige economische tijd slecht kan verkopen. Dat je zomaar naar voren zou halen. En, dat komt nog bij. Um, op het moment dat Sjaak iets minder uh, uh, functioneert dan in de vier jaar daarvoor. Zijn er andere leden in het college. Die ervoor hebben gezorgd dat het werk gewoon wel doorging. En die hem daarbij, daarbij gesteund hebben. Maar. Die hem ook nooit afgevallen zijn. En dat is voor ons ook heel belangrijk. Dat laatste moet je weglaten. Dat er niet afgevallen zijn. Want daar ben ik zelf getuige van geweest. Ja. Ik zal geen mannenpaarten ja, noemen. Uh, ja. Maar nogmaals, dan moet ik in raad van spreken. Want ik. Ik ja. vind het niet leuk, maar je moet niet zo schijnheilig... De, het nee, woord schijnheiligheid maar, maar je is je werkelijk zeggen, tot kunst Maar je kunt niet zeggen, er wordt trek gegooid, er wordt schijnheilig gedaan... Ja. maar ik ga niet in details treden. Ja, ja, Sjaak is, ja. is gekozen op een CDA-lijst, ja. is daarna... Ja. ...door een groot deel van de gemeenteraad gekozen als wethouder, treedt of terug. Voortraks. En in de politiek is het heel gebruikelijk dat je daarna iemand die is afgetreden... ...gaat fileren op zijn goede en zijn slechte kanten. Maar je best ook mag zeggen dat hij goede kanten had. Oh ja. Heb ik jou nog niet horen zeggen, bijvoorbeeld. Ja. En dat hij dus een aantal mindere kanten had. En dan zeggen wij als kiezers... ...dat zouden we graag toch wel wat meer nauwkeurig willen weten... Want de volgende keer staan we weer in dat stemhokje om te denken... ...wie zullen wij gaan kiezen? En dan weten we wat beter aan wat voor kwaliteiten zo iemand moet voldoen... ...aan wat voor problemen wij de komende ja, nou, maanden gaan zitten. Ik zetten. vind dat je nu een hele onredelijke vraag stelt. Want als je o, werkelijk... Heb ik het nu ook al gedaan? Als je, nee, nee, nee. nee ja. Helemaal niet. Maar als je een publieke uh, uh, functionaris... ...die mag je inderdaad op zijn publiek optreden. Maar... Hoe ver ga je erin in een kleine gemeenschap als scholen? Nou, nee, daar hebben wij last van. Nee, dat willen wij niet. Je, je, je oh ja. kunt zeggen, en ik denk dat jullie dat gezegd hebben voor zover ik het terugkijkend kan beoordelen: dat met die aanbesteding van die scholen heeft hij niet goed gedaan. Onder andere, dat doe je, dat doe dat je, je, je niks persoonlijks me. mee. Ja. Daar zeg je gewoon nee, dat dossier nee. heeft hij niet goed uh, afgehandeld. dat dossier met de kiteflyers, daar moet je de commissie uh, Cultuur eens over navragen. Hoe vrolijk die Om nog een, een voorbeeldje te hebben: nou, hoe dat is ik een die heel, heel slecht werden. voorbeeld. Ja, dat vind jij slecht. Nou, vrij de commissie, maar ik. Nu ontstaat er toch weer het beeld alsof de fractie. Er zijn twee dossiers waar ik het bij eentje eens ben. Maar zeg, volgens mij is dat de schuld van de Raad. Die een wethouder stuurt met een opdracht die onmogelijk te vervullen is. Dus dan moet je niet naar de wethouder kijken. Maar daar kunnen we het uitgebreid over hebben. Ik kan de nee, fractie geen nee. uh, wethouder wegsturen. Maar de wethouder kan na gesprekken wel zijn eigen conclusies nee, trekken. Nee, ik probeer te kijken welke dossiers nu de pijnpunten waren. Niet of het een aardige man is, want dat vind ik. Maar dat heeft helemaal geen enkele relevantie man, uh, voor dit uh, gesprek. Ja. Ja. Ik heb nu twee dossiers. Maar ik zeg, nou, dat vind ik nog echt niet voldoende. om te zeggen: van ik zie het niet meer zitten. Om ...allemaal gesprekken ja. te voeren, dus er zullen wel meer dossiers uh, ik zijn mij, geweest. En ik ga mij niet laten verleiden tot niet is wel eens. want dan vind ik... Of, uh, uh, nee, het is geen niet is wel eens. ik zeg nee, gewoon, waar zaten nou de problemen? Nou, de verplaatsing van... Nou, het laatste, de verplaatsing van het zorgcentrum. Eerlijk is eerlijk. Uh, het dossier, uh, het zorgcentrum zou naar het Jan van Bezouw... ...een initiatief, de goede Sjaak, toen hij nog fractievoorzitter was... Volgens mij heeft hij het zelfs voorgesteld. Aangenomen. Ja. Toen de dieren nog spreken konden. Wat is er mee gebeurd? We krijgen nu... Dat, dat is toch een heel dom voorstel? Vind jij? Ja. Maar nu komt er na zoveel jaren een voorstel... dat er noodlokalen bij moeten komen. Want kunnen we over drie jaar kunnen we ze verplaatsen naar het, uh, het Jan van Bezouw. En dat kost 170.000 euro. Mark, je kunt het niet ontkennen. Daar ben je niet vrolijk van. Ja, maar het, het gaat er mij hier nou niet over of ik daar wel of niet vrolijk van word. Dat, dat, ja. dat, daar zullen we het morgen over hebben. Ja. Maar... Uh, Waar ik me zo druk over heb gemaakt... is dat er, ik zeg er één... er wordt een verklaring uitgedaan... waarbij politiek gorla als een soort slangenkul wordt weggezet... Niemand dat herkent zich ervan. daarin. Nee, dat stond er. Er is een bestuurlijk klimaat waarin ik me niet meer kan. Ja, dat heeft ja, als argument, En je dat bent. wordt vervolgens aan het Comité ook nog uitgelegd... Alsof dat, alsof dat op het college zou slaan. Ja, dan denk nee, ik, nee, nee. Waar, waarom is het nou zo ingewikkeld om gewoon eerlijk te zijn? Als het CDA vindt, die functionaris van het CDA... die voldoet niet, zeg dat dan gewoon. Dat hebben we toch ook gezegd? Nee, dat hebben nee. jullie helemaal niet gezegd. Nee. Dat moet nu pas, nu je, want dan je moest ze steeds te horen krijgen... Ze, dat je als uh, als je las net de tekst van, van die ingezonde brieven voor. Ja, maar ingezonde nee, brieven, daar doen we niet aan. Ja, ik heb ja, te ja. doen met de verklaring ja, van Sjaak en die van ja, het, maar, het CDA. Is en, er is een verschil tussen de verklaring van Sjaak en van het CDA. Want Sjaak begint over het politieke klimaat. Ja, dan maar ik heb ik het ja. over de gesprekken die nee, ik en met functionarissen van het CDA... met de Strijbis de Rooi, die ik daarmee gevoerd heb. Als politieke reacties zou ik dan verwachten dat jullie zeggen... als fractie, in dit beeld herkennen wij ons totaal niet... En als nee. dat wel zo zou zijn, dan vinden we dat heel spijtig. Ja, maar, het, het, het, uh, maar nog even een ander puntje, want we moeten ook even op de klok uh, letten. Wat ik dus echt niet begrijp is: nu hebben jullie een kandidaat. Jullie willen het probleem oplossen. Zeggen. Je we willen snel tot iets anders komen. Die kandidaat, kandidaat wordt afgewezen. Ja. En dan blijven jullie zitten. Waar slaat dat nou op? Hoezo? Ja, je hebt een, een, een, een, een goede, ik heb je horen zeggen, een perfecte kandidaat. De coalitiepartners zeggen zien wij niet zitten, dan, dan, dan, dan zeg je toch in de politieke moorden, zoals ik die geleerd heb, Eindoefening. oefening. Jij bent ook van de PvdA, hè? Met wat heeft gaat dat Kammeren, te maken? Maar vind je dat een ik... fractie dan moet opstappen? Of wie moet er dan, nee, dan opstappen? Jullie stappen uit de coalitie. En nee, ik snap niet nee. wat mijn eventuele lidmaatschap van de PvdA daarmee te maken nee, heeft. Nee, omdat Thijs Kemmeren namelijk zei dat de fractie moest opstappen toen dat de dus vandaar ja. dat ik die link leg ja maar volgens um, mij zijn dit signalen en beelden en zit je nu te framen Dan dat moet je niet doen nee nee nee nee ik citeer gewoon wat ik drie keer heb zien staan um, maar ja. wat moeten wij anders doen wij hebben echt een goede kandidaat ja, maar zonder, hebben we het al nou over de eerste kandidaat of nee, over de mogelijke tweede nee we, we Kijk, hebben het over Strijbis, die nee, wordt Strijbis nee Strijbis ik dat de coalitiepartners ik... zeggen nee willen we niet uh, hebben daar hebben wij begrip voor dat vind ik gek Nee, want ze hadden, er, uh, nou, ze hadden wel argumenten, die alle argumenten kun je dis discussie over voeren, maar wij vonden dat acceptabel. We zeiden, nou ja, oké, okay, als jullie zeggen, jullie menen dat, dat dat geen goede optie is. En toen zijn we naar huis gestuurd met, we zouden het probleem oplossen op 10 november. Toen is er alles in het werk gesteld. En uh, ik moet zeggen, uh, uh, ik denk echt dat we een... Meer dan uitstekende kandidaat hadden. En toen kwamen er in de tussentijd allerhande processen op, op, op. En wat ik hoor wat ik hoor ook wel eens wat van uitkringen. En dat er zelfs op een gegeven moment gezegd. Maar wilden we eigenlijk wel een wethouder van buiten? Ja die hebben we toch ook wel vaker gehad. Want ja. hij komt inderdaad van buiten. Het is een ontzettend wijze man met een cv die ja. deugt. En toen heb ik gezegd. Als ik zie dat de attitude van de... Fractievoorzitters, waar sommige mensen mij op enig moment zo'n beetje onderuit aankeken, toen dacht ik: nu is toch de invloed van het college zeer merkbaar. Het CDA moet gestraft worden. Dat is niet erg, maar ik wil het wel even gezegd hebben. Goed, de rol dus van. Het CDA doet niet meer mee, dus uh, kunnen ja. wij gezellig met Mark uh, verder. Ja. Hoe gaan we dit oplossen, Mark? Wat gaat er nu gebeuren? Asfalt doorgaande route in Riel van Asfalt 130 natuurlijk. kilometer? 130 kilometer door Riel, als komt Lijssel er nu bij. De CDA mag niet meer meedoen, dus het is nu echt even voor markt. Ik vind het op, goed. Uh, nou, je kunt twee oplossingen twee doen. Minuten. Er zijn in abstract abstracte twee oplossingen. Of je gaat met de minderheid verder, of je, gaat, uh, um, je zoekt er een vierde partner bij. We hebben die eerste optie overigens wel serieus over nagedacht. Met een aantal lastige dossiers waar nog komen gaat, is dat... Uh, uh, Ons inzien is toch wat onverstandig. Want je moet dan op ieder dossier gelegenheidscoalitie sluiten met een CDA. Enfin, je hoort het wat misschien toch wat verborgen is. Heb, De SP dus en lijst We zijn geen SP'ers. Wij zijn geen je geen, ik, ik heb je ook gewoon uh, netjes CDA genoemd. Ja, nee, uh, maar die suggestieve opmerkingen uh, van jou um, bevallen steeds minder. Maar goed. Um, Doe je best, Mark. Dus er zijn nog twee clubs over. Want uh, uh, Kouwenberg ja, die heeft vertegenwoordigd maar één zetel en dat is onvoldoende. Um, en dan zijn we gaan kijken wie, wie, welke partij uh, heeft zich in de afgelopen tijd het, het meest constructief uh, laten zien. En dan denken wij dat het best past bij deze drie uh, partijen. En dan kom je terug uh, bij Lijst Dus het contact daarmee is gelegd en daar gaan we een gesprek uh, mee aan... om te kijken of zij zich uh, uh, bij de drie partijen willen voegen en tot een coalitie kunnen komen. Uh, de bedoeling is nadrukkelijk niet, dat kan ik wel vast zeggen... om het hele bestuursakkoord opnieuw te gaan schrijven. Dat is a, een omvangrijk proces en zoveel tijd kunnen we niet, uh, niet missen... Uh, en daarnaast bleek al eerder dat ook lijster ook al zijn ze de grootste oppositiepartij... zich in hele grote lijnen met veel dingen... in dat bestuursakkoord wel kan verenigen. Dus dan moet je daar werk niet opnieuw gaan doen. Maar waar denk je dan dat de pijnpunten kunnen zitten? Nou, ga je in, in 1. De doorgaande route in Riel is uh, vermoedelijk wel een... Uh, ik zeg nu vermoedelijk, hè, want ja. ik heb dit uh, nog niet uitgevraagd... Uh, bij uh, lijster uh, uh, Dat zal vermoedelijk wel een pijnpunt zijn. Uh, mogelijk zijn er wel, wel meerdere. Ik vermoed ook dat... De kwestie waar het net over ging van de aanbesteding van de scholen, en dan voor is met name de -Riel natuurlijk heel belangrijk, uh, wellicht dat daar nog iets over uh, opgeschreven wordt. En ja, ik kan verder niet in hun uh, politieke agenda kijken natuurlijk. En de kandidaten waarmee ze komen? Uh, dat is ook nog onbekend, maar men heeft mij verzekerd dat er uh, meerdere kandidaten zijn die na, naar hun zeggen, dat citeer ik hun, en interesse hebben en te kunnen. Ja, maar kijk, in die zin zeg je, als, ik parafraseer nu dus dat niet gezegd wordt dat ik zit te framen, maar dat jullie toch vinden dat het bij het CDA intern niet helemaal op orde is. Om de een of andere reden heb ik bij de afgelopen verkiezingen gedacht dat bij de lijst Riel Goren het niet allemaal intern op orde was. Het is goed dat je het zegt, want we hebben, we hebben daar zelfs he? dus in het eerste ja. gesprek nog over gehad. Um. En het is nu allemaal aparten, nu er een wethouder zetel donkt. Nou, nee, nee, nee. nee, nee. Kijk, ik, de sterker nog, wij zijn de partij die toen heeft gezegd... nou ja, misschien is het beter om het nu zonder lijstje te doen. Um, omdat er toen daar wel intern iets aan de hand was. Plus men uh, het lage score ooit had behaald. Um, maar die rust, ik heb het idee dat die rust nu wel weer wedergekeerd is. Ik bedoel, toen hadden zij ook een schrijnend ja. wethouder... die nogal een vervelende brief in het grootste belang zette. Ja, dat duidt er wel op dat er uh, intern iets aan de hand is. Nou, die signalen heb ik nu niet meer. Nee, maar uh, dat snap ik. Maar tegelijkertijd kan ik me heel goed voorstellen... als je toch tot de oppositie veroordeeld bent... Ja, dan valt er ook niet zoveel meer uh, te ruzie onder elkaar. Want je zit erbij en je kijkt ernaar. Maar nu er weer een wethouder uh, opdoemt... Ja, maar ook in de, ook in de oppositie in, in is, men, is men bijzonder constructief, moet ik zeggen. Nee, maar het ene is dat de mensen die in de fractie zitten... nu constructief ja. zijn. Het andere is of het collectief. Want dat gaat dan ook weer veranderen als er een wethouder uh, bij komt. Kan toch wel problemen opleveren. Ja. En het CDA, ja, dat hebben we nu wel gehoord. Het is acht uur. Nee, uh, stoppen! <laughs> ja. Nee, praten.